8 uur. De Radio 1 Sportszomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportszomer dendert door tot 11 uur vanavond. Er worden opnieuw gouden medailles verdeeld in het Aquatic Center. Het zwembad op het Olympisch Park in Londen. En we horen de reportage van Erpen Wennemars. Die bezocht Ankie van Grunsven. Eerst het NOS nieuws. In de voormalige Bon Futuro-gevangenis op Curaçao... is een man van 36 doodgeschoten. De dader was een andere gevangene. Het slachtoffer was veroordeeld tot 40 jaar cel voor moord. Hij wist in 2005 te ontsnappen uit de gevangenis op Sint Maarten. Toen hij opnieuw werd gepakt, werd hij overgeplaatst naar Curaçao. De politie onderzoekt nog hoe de schutter aan zijn wapen is gekomen. In 2010 werden in de cellen van de gevangenis op Curaçao... wapens, telefoons en drugs gevonden. De directie besloot toen tot een strengere controle... van mensen die de gevangenis binnenkomen...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 Op de Olympische Spelen is opnieuw een sporter weggestuurd... vanwege een Twitterbericht. De Zwitserse voetballer Michel Morganella is uit de selectie gezet... omdat hij een racistische tweet had verstuurd over Koreanen. Morganella schreef op Twitter dat hij alle Koreanen kapot wilde slaan... omdat het volgens hem allemaal Mongolen zijn. Hij stuurde het bericht gisteren... nadat Zwitserland had verloren van Zuid-Korea. Vorige week werd een Griekse atleet weggestuurd... na racistische tweets.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 Eerst tennis. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, op Wilmond Robin Haas en Royer die spelen daar het dubbelspel. We zijn benieuwd hoe het gaat. Het ging zo goed. De tweede set werd gewonnen met 6-4. Maar in de derde set dreigt het nu toch mis te gaan. In de beslissende derde set. Want de Indiërs die hebben zojuist gebroken... Dat betekent dat de Nederlanders Royer en Hazen dat die met 4-2 achter staan in die set. En op dit moment staan ze ook 15-30 achter in de game. De Indiërs die serveren en die doen dat dan op Royer. Royer moet dat dan goed gaan pareren. En dan maar eens proberen om in die wedstrijd te blijven. Want als ook deze game verloren gaat, dan, dan ziet het er toch wel heel erg somber uit. Want dan komen de Indiërs op 5-2... En dan uh, zou het wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn. Dan zou het wel eens kunnen betekenen dat Robin Hazen twee keer vandaag speelt, twee keer vandaag verliest. En dan uh, meteen weer zijn koffers kan gaan pakken en het Olympisch toernooi kan uh, verlaten. Nou, het gaat helemaal niet goed hoor, want het wordt nu 15.40. Dat betekent dat de Indiërs gewoon de volgende game ook gaan pakken. En dan op 5-2 kunnen gaan komen. Dat betekent ook weer dat we dan na een uur en wat is het, 49 minuten. dat we dan een einde hebben aan deze partij. Zover is het nog niet trouwens hoor. Het staat natuurlijk nog 4-2. De Indiërs nu aan het surf. Kijken of dat misgaat meteen voor de Nederlanders. Hazen ah, probeert er doorheen te breken. Mislukt, gooit met zijn racket. Ja, hij is gefrustreerd, kun je duidelijk zien. Het gaat niet goed met de Nederlanders in deze partij. Ze staan 5-2 achter in de beslissende set. Edwin Cornelissen volgt het turnen de landenwedstrijd bij de mannen. Hoe is die afgelopen? Ja, is die afgelopen? Nou, eigenlijk wel, maar ook weer niet. Want er loopt nog een protest van Japan. Het was een uh, echt bizarre ontknoping van deze wedstrijd. Uh, een wedstrijd waarin Japan toch wel zeker leek van het zilver achter China... Alleen het paard moet nog even goed voltooid worden. En dat deden de Japanners niet. Lage scores, veel fouten. Bijvoorbeeld van Uchimura, de wereldkampioen allround. Die bij zijn afsprong echt de fout inging. En dat betekende dat Japan kelderde in het klassement. Van de tweede naar de vierde plaats. Dat betekende dat Groot-Brittannië opschoof naar de tweede plaats. Zilver dus. En Oekraïne het brons zou pakken. Maar Uchimura ging er niet 1-2-3 mee akkoord. Hij heeft een protest ingediend bij de jury. Die wilde nog wat tiendes bij Om zo in ieder geval dan toch... Een medaille veilig te stellen voor Japan zou een enorme teleurstelling zijn... als Japan helemaal buiten de prijzen zou vallen en een breuk met de traditie voor dat land. Uh, de uh, protesten die zijn nog uh, in behandeling, dus vooralsnog zijn het allemaal provisorische scores die we hebben. En dat betekent dus dat het er zoals nu naar uitziet dat China in ieder geval de Olympisch kampioen wordt... Groot-Brittannië het zilverpakt en Oekraïne het brons, Japan vierde wordt, Maar we houden dus vanwege dat protest nog een kleine slag om de arm. Goed, horen we straks de definitieve uitslag van jou... Het conceptadvies van het college voor zorgverzekeringen... komt hard aan bij de patiënten met de zeldzame ziektes Fabri en Pompen. Het CVZ wil de vergoeding van deze medicijnen stoppen... omdat het te duur is. Carlo Hollak is hoogleraar erfelijke stofwisselingsziekten... aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ze behandelt patiënten met die ziekte van Fabri. Mevrouw Hollak, goedenavond. goedenavond. Uh, we hebben het er al heel veel over sinds gisteren, maar nog even uh, helder. Wat is dat voor ziekte ook alweer? Uh, dat is een stofwisselingsziekte, een zeldzame aandoening waarbij mensen een bepaald enzym missen. Een enzym heb je soms uh, nodig om bepaalde stoffen af te kunnen breken. En uh, deze patiënten kunnen dus bepaalde stof niet kwijt. En dat stapelen ze als het ware op. Het hoort tot de groep van zogenaamde lysosomale stapelingsziekten. Mm -hmm. En wat heeft dat tot uh, gevolg? Ja, dat, heeft, dat kan heel verschillend zijn, maar bij de ziekte van Fabrie is het zo dat het uh, zich uit uh, min of meer als een soort uh, vaataandoening. Mensen kunnen eigenlijk vergelijkbaar met diabetes kunnen ze last krijgen van uh, de nieren, van het hart. En uh, ze kunnen herseninfarcten krijgen, maar heel vroeg kunnen ze ook in het ziektebeeld ernstige pijnen krijgen in uh, armen en benen. In de handen en voeten met name en dat heeft dan weer te maken met het feit dat er ook stapeling kan optreden in... De zenuwen. Ja. We hebben het over een zeldzame ziekte. Hoe zeldzaam? Hoeveel mensen lijden aan deze ziekte? Nou, wij kennen er uh, 150. We hebben ooit een schatting gemaakt van uh, ongeveer 400 in Nederland. Uh, de prevalentie is ongeveer 1 op 30.000, houden we ongeveer aan. Mm -hmm. um, op dit moment worden er 75 patiënten in Nederland uh, behandeld met uh, de enzymtherapie. Ja. Nou zegt het CVZ dus dat de behandeling gewoon te duur is en niet effectief genoeg. Wat vindt u daarvan? Um, nou, daar ben ik het uh, niet helemaal mee eens. Overigens, um, het CVZ zegt ook niet dat het niet effectief is. Niet effectief genoeg wellicht? Ja, precies. Ja. Voor de kosten, uh, want het kost ongeveer 200.000 euro per patiënt per jaar... Uh, vinden zij de effectiviteit te gering... Um, wat daarbij ook nog een, een belangrijk probleem is, is dat ziekte van Fabry een, een heterogene aandoening is. Dat wil zeggen dat um, er veel verschillende soorten patiënten zijn. Mannen en vrouwen verschillen al. Mannen die zijn in het algemeen wat ernstiger aangedaan dan de vrouwen. En dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die al voortgeschreden ernst van de ziekte hebben... Uh, die misschien wel minder goed zouden reageren op de therapie, of mensen die. Ja, dat zijn al, allemaal verschillende therapie. behandelingen. En ja. ook erg, erg dure behandelingen. Maar wat vindt u van het feit dat ze zeggen: van ja, het is gewoon te duur en voor dat geld niet effectief genoeg? Nou, ik, uh, ik vind, uh, dat, dat probeerde ik net eigenlijk een beetje aan te geven. Ik vind dat die conclusie op dit moment gewoon niet getrokken kan worden. Omdat we te weinig weten over de effectiviteit voor de subgroepen van patiënten die uh, wel. Uh, heel goed zouden kunnen uh, profiteren van deze behandeling. Dus er moet eigenlijk nog meer onderzoek komen? Ja, en dat heb ik ook wel met het CVZ besproken. En um, dat, dat, ik denk dat zij ook wel uh, ertoe geneigd zijn dat dat eigenlijk zou moeten plaatsvinden. Maar het lastige is dat dat op dit moment uh, binnen Nederland alleen eigenlijk niet goed mogelijk is. Hm. Want we hebben gewoon niet meer patiënten. En daarom denk ik ook echt dat dit soort um, zeldzame aandoeningen dat de lange termijn effectiviteit daarvan... gewoon op Europees niveau onderzocht zou moeten worden. Van begin af aan al. Ja. Nou, uh, uh, heeft u uh, diverse patiënten die, uh, die worden behandeld momenteel. Hoe reageren die op deze mededeling? Ja, die zijn natuurlijk uh, heel erg uh, geschrokken. Uh, we waren ook uh, eerlijk gezegd niet heel erg blij... dat deze vertrouwelijke rapporten zijn uitgelekt naar de media. Want onze achterban, de patiënten... Die, um, die wisten natuurlijk nog niet van dit rapport omdat het nog vertrouwelijk was. Dus die zijn toch wel overvallen door dit, uh, door dit bericht. En um, die reageren heel erg geschrokken. Um, u moet zich voorstellen dat deze geneesmiddelen inmiddels al meer dan tien jaar op de markt zijn. Dat sommige mensen dus al heel lang behandeld worden, daar ook goede effecten van zien. Of uh, ouders zien dat bij kinderen... Um, dat die daarvan profiteren. En dan moet je je voorstellen dat daar wellicht in de toekomst... dan een einde aan komt. Ik ja, heb ja. dan gesuggereerd dat mensen dat zelf zouden kunnen betalen. Maar dat is natuurlijk een illusie. Nee, want hoeveel kost er Ja, 200.000 euro tw per patiënt per jaar. Ja, ja, ja, ja, ja, Dat is uh, heel veel geld voor iedereen. Dat mogen duidelijk zijn. Dus u uh, um, hoopt dat er een Europees onderzoek komt... in de hoop uh, dat er uh, een beter geneesmiddel kan worden gevonden. Of dat er in ieder geval een lijn kan worden gevonden... in de behandeling van dit soort patiënten. Ik, ja. ik, ik, ik dank u vriendelijk. Graag gedaan. We gaan naar het Olympisch Tennis toernooi op Wimbledon. Gio Lippers, het ging niet goed met Royer en hè. Nee, het is stil op koord uh, nummer 19. Uh, het is inmiddels leeggestroomd. Uh, Hazen en Royer zijn al in de richting van de kleedkamers gelopen teleurgesteld. Hazen sloeg uh, hiervoor mijn ogen beneden. Sloeg hij ook nog eens eventjes uh, flink hard met zijn racket uh, op de stenen. Kun je maar beter niet doen. Dat racket is, kun je uh, in ieder geval niet meer gebruiken dan. Maar ze hebben ook uh, de derde set uh, verloren. Nadat ze de tweede hadden gewonnen, de eerste verloren. De beslissende set dus verloren met 6-2 en echt kansloos. Het was na de break, na de eerste break in die derde set, toen zag je het gewoon dat het kopje ging hangen. Het liep allemaal niet meer lekker. De afspraken die werden niet meer nagekomen. Misverstanden op de baan en die Indiërs die profiteerden daar dankbaar van. Die gaan dus door naar de volgende ronde. Het is jammer trouwens, want als Hazen en Roya waren doorgegaan naar die volgende ronde, hadden ze Lodra en Tsonga, het Franse koppel, ontmoet. Dat had toch een hele leuke partij kunnen worden. Dan speel je misschien wel op een betere baan voor wat meer publiek. En dan had Hazen en in elk geval zijn verblijf hier in Londen nog mogen verlengen. Maar voor Hazen zit het toernooi er dus na één dag op. Hij won afgelopen weekend nog een kidsbule, een ATP toernooi. Hij kwam naar Londen. Hij kwam hier om zeker een ronde verder te gaan. In het enkel spel lukte het niet. En in het dubbelspel dus ook niet gelukt. Allebei uitgeschakeld. Hazen en Royer kunnen naar huis. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.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 Het Engeland hier. A kind of magic van Queen. We gaan nog even naar Edwin Cornelissen. Er liep nog een protest... Die mannenwedstrijd. Is dat uh, nu bekend hoe dat protest is afgelopen van die Japanners? Ja, dat protest dat is gehonoreerd. En dat betekent oh. dat die Japanners weer net uh, de tiende van punten bij elkaar hebben gekregen. om uh, twee plaatsen op te schuiven in het klassement. En zo gaan ze dus ineens van plaats 4 naar plaats 2. Het zilver dus voor Japan. En je had de reactie moeten horen van het publiek in die arena. Het was een één groot boeggeroep. Want ja, betekende dat Engeland een uh, plaatsje zakte. Maar nog altijd een bronzen medaille natuurlijk. Maar zilver was nog altijd mooier geweest. Dus uh, daar was, uh, was niet iedereen even blij mee. De Japanners natuurlijk wel in alle staten dat het ze toch gelukt is om het zilver te winnen. Daarmee zijn de traditionele ranglijsten weer wat in ere hersteld, zou je kunnen zeggen. Met China en Japan op de nummers 1 en 2. Maar dit protest dat zal nog wel een staartje gaan krijgen. Daar zal nog wel behoorlijk over worden nagepraat. Wat er nou precies aan de hand was. En uh, ja, wat die jury dan heeft bewogen om Japan in eerste instantie onder te waarderen. In ieder geval de uitslag. 1 China, 2 Japan en 3 Groot-Brittannië. En ook dat wordt hier in de arena als een feestje gevierd. En wie is nu de bronzen kwijt? Uh, Oekraïne. Oekraïne had brons gewonnen en uh, ja, die zijn dus ineens van het podium verdwenen. Dus dat is natuurlijk wel uh, super knullig voor, uh, voor die ploeg. Die stonden al het feest te vieren en uh, die zagen ineens dat, het, uh, dat uh, de bronzen droom in rook opging. Uh, ja, het is niet niks als je Japan weet te verslaan op een, uh, in een Olympische landenfinale. Maar het uh, ja, bleek dus uh, met dank aan de jury en het protest uh, toch wat anders te liggen. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, Erwin, aangeschoven zoals uh, iedere avond. Goedenavond Erwin. Goedenavond. Wat uh, heb je vandaag zoal gedaan? Nou, ik moest vandaag wel een klein beetje een rustdagje inplannen. Want ik was na de gekke dag van gisteren met Marianne Vos. Ik van ik ga het rustig gaan doen. En ik heb vandaag een afspraak gemaakt met uh, Ankie van Gunsen om even met haar te gaan koffie drinken. Want dat uh, ja, komt gewoon op de zeven, voor de zevende keer op de Olympische Spelen. Ik had ook echt verwacht dat zij gewoon de vlag uh, zou, zou gaan dragen. Ze is eigenlijk wel een beetje een hel, echt een heldin van mij. Want ja, zo'n zo dressuur, ik voel het eigenlijk helemaal niet. Maar op die Spelen dan vind ik dat echt superbelangrijk. En dan ben ik, vind ik het wel heel raar van, hey, hoe, hoe zo'n paardensport dan... Op de, ...op de Spelen thuis hoort. Hè? Dat, dat is toch weer een wereld op zich... ...bij de, bij de, de, de Olympische Spelen. Ja. Ik had vanochtend ook een afspraak met, met, met haar. En, uh, uh, ik was een beetje, een beetje te vroeg ...en dan zat ik ook een poosje zat ik, uh, alleen... ...en, en ik, ik, ik moest wachten. En dat was eigenlijk heel leuk, want dan voel je ook... ...dat die sfeer bij de paden anders is. En dat dat een beetje een aparte sfeer is. Want het is een hele emotionele wereld... Uh, als die, uh, al die ruiters die moeten met paarden werken. Dat is heel, heel emotioneel. Maar aan de andere kant moeten ze ook heel zakelijk zijn. Want als je geen goed paard kunt kopen... dan kun je nog zo'n zo goede band hebben met zo'n paard. Maar dan, dan, dan kom je gewoon helemaal nergens. Het is een hele rare sfeer. Uh, en dat merkte ik ook wel aan die vrijwilligers die, die, er, rond, die er rondliepen. Want je kunt er blijkbaar op inschrijven... Van op welk event je iets, iets, wilde, iets wilde doen. En ik kwam eventjes aan de, aan de praat. Ik zat op een blok en ik kwam aan het praten met zo'n vrijwilliger. En ik vroeg vandaan haar van... Nou, wie is nou eigenlijk je gro grote held of, of held, held, heldin? Toen zei ze meteen, nou, dat is Ankie van Gunswe Ankie van Gunsven, die is echt geweldig. Dat is wel een Engelse dan, ik Een al. Engelse, ja, een Engelse. Ja, ja, ja. En uh, toen vroeg ik aan haar, van, nee, maar uh, uh, wat zou je dan doen als je, als je haar dan zou, zou, zou zien? Zou je een handtekening vragen? Nee, dat deelt dus niet. Of een foto? Nee, helemaal niet. Nee, ze zou waarschijnlijk uh, gaan blozen en wegkijken. En uh, nee, ze zou, hem helemaal, zou haar helemaal niet dur durven aan te kijken. En toen kwam ze eraan lopen. Ik zei, nou, ik heb een afspraak met Ankie... En uh, dat, was, dat was heel leuk. Ik, ik heb toen een foto van haar en Anki gemaakt. Dat stuur ik nog, nog, nog even op. op, op, op via, via, de, via de e-mail. Um, dus dat, dat, dat was, dat was echt, echt, echt, echt leuk. Ik heb. Uh, uh, ik, aan de andere kant. Wat ik even, waar ik naar nou op zoek was bij haar. Uh, dus ze is, ze is hier voor de zevende keer. Ze komt hier. Maar ze is eigenlijk. Met een hele andere mindset volgens mij. Dan al die andere keren. Want de vorige keer. Goede strategie. Ze wilde goud halen hier. En nu op het laatste moment twijfelen. Ankie Verguns, die twijfelde wel of niet. Uh, ik was benieuwd van of ze nog wel echt gemotiveerd was. Eigenlijk dacht ik, ik ga het niet meer doen. Ik ga met mijn nieuwe paard. Uh, ja. IPS Upido ga ik ja. rijden. Maar ja, die raakte geblesseerd. Dus toen hield het op. Toen dacht ik, ga nou, laat maar zitten. Ja. Maar Chef die wilde eigenlijk toch wel graag dat ik met ja. Salinero nog ging rijden. En ik, ik vond het nog steeds, ja, ik dacht dat hij fit is, waarom niet. Ja. Maar ja, toen ging ik wedstrijden rijden in de reek heel slecht. Dacht ja. ik, nou, dat heeft ook weinig zin. Ja. Alleen toen kreeg ik net de tijd weer voor hem te pakken, dacht ik, nou. Ga ik toch maar weer mee. En hoe gaat ze al in de nu? Ja, is echt. Uh, ja, loop, een trainingskamp heeft hij goed gelopen. Mm. Oké, okay, hier moet het gebeuren. Dus het is wel heel makkelijk te zeggen, het gaat goed in de training. Ja. Maar oké, okay, als die al niet goed loopt, dan, uh, dan heb je al een slecht gevoel, maar ik heb tot nog toe wel een goed gevoel over. Ik heb wat interviews gelezen en ik volg jou, ik ben namelijk nou een grote, grote fan van jou. Maar dan hoor ik al van dingen van ja, brons zou mooi zijn. Ja, dat is ook heel reëel. En ik ben niet zo, ik ben nooit een roeper geweest, andere keren ook niet. Nee omdat uh, er kan zoveel gebeuren en uh, dat zie je in andere sporten ook. De favorieten, waar iets misgaat, dan mm. ben je gewoon weg. Ja. Maar als ik gewoon realistisch kijk naar de afgelopen jaren en de uitslagen... en er gaat niks raars gebeuren, dan hebben we met team reële kans op brons. Ankie Vergunsen, zo vaak naar de spelen geweest. Grote heldin. Je kunt niet meer verliezen, hier van mij kun je nooit, nooit meer verliezen. Maar hoe moet het zijn dat je uh, vier jaar geleden met zo'n enorme drive... en zo'n enorm gestructureerd plan naar Die de spelen drive, gaat? Het plan is niet anders. Is het echt hetzelfde? Ja, drive aan plan is echt niet anders. Anders was ik niet hier. Ik vind echt, je doet het, je doet iets goed of je doet het niet. Ik kan niet voor half werk gaan. Alleen, uh, mijn doel is altijd uh, wat op dat moment haalbaar is. Ja. En op dit moment is iets anders. Haalbaar, realistisch gezien, als vier jaar geleden. Geen gedragen? Nee, maar dat, uh, dat vond ik ook oké. Okay. Ik was in Sydney al. Ja. Oh, Moet je niet twee keer Ik wel hè? Ik heb ik het uh, twee keer gedaan. Ik heb vlag nooit meer gedragen. Niet? Nee, ik heb de vlag nooit gedragen. Echt niet? Nee. Oh, dan moet nee. je nog een keer iets gaan doen dat je mee kan doen. Zal ik zou gaan paardrijden. Nou, Daar zou je niet meer aan beginnen. Fietsen misschien. Fietsen misschien. Hockey. Nee, kan ik ook niet. Gaat het niet meer worden. Snowboarden. Je ziet me wel alsof een kamikaze. hè? Gewoon, uh... <laughs> lekker hard de bok op. <laughs> ja. Of nee. een gaan springen. Nou, we gaan er, ik ga erover, we erover nadenken. Dus kunnen we kunnen ook samen wel een curlingteam beginnen? Nou, dat doe je niet mee. Dat vind ik echt niks. Nee. We nee. oh. ja, moeten wel ja. een beetje stoere sport zijn. Ja, er moet wel een beetje iets gebeuren. Nee, maar is, is er geen stoekersport? Uh, nee, maar ik durf, durf, niet, slaan. durf niet springen. Dus... <laughs> ja dat, dat is waar, ik hoorde, dat hoorde ik nog. Ik hoorde dat ja, jij een, een enorme ben schijterd bent. Ja, ja, ik ben heel bang ja. Maar ja, goed, ik ben een paar keer heel hard gevallen en daar krijg je ook uh, geen lef van. En de grap is, ik heb met uh, Leontine wel eens erover gehad, die was ja. ook bang uh, ja. met het wielrennen. Ik snap dat echt heel goed. Mijn eigen paarden is echt geen probleem. Maar echt uh, vreemde paarden, uh, er gebeuren echt te veel ongelukken om te denken dat het zomaar kan. En uh, het is ook een soort van levensbehoud uh, uh, om een beetje bang te zijn denk ik. Zijn het je laatste spelen? Hij durft niks meer te zeggen, want nee. <laughs> ik dacht dat ik hier ja. al niet meer mee deed. Ik denk dat dit mijn laatste spelen zijn, maar ik heb altijd gezegd als er een heel bijzonder paard op mijn pad komt, dan ben ik gewoon te, ja, dan vind ik het gewoon te mooi. En in onze sport kun je natuurlijk wel iets langer mee dan in andere ja. sporten. Krijg, je krijgt me wel voor een Olympiade wel makkelijker gestimuleerd als voor een EK nog, maar ik, uh, ik denk het niet, maar ja, je weet nooit. Erwin, een paar dagen geleden toen zat je hier en zijn zei... ja, ik voel mij met, met twee bronzen Olympische medailles... eigenlijk maar een klein mannetje hier. Um, ja. En nu spreek je Ankie van Gunst. Rijken je, je dat gevoel ooit nog kwijt, denk je? Nou, ik vind het ook wel fijn dat, dat er zulke soort mensen zijn... Die, die, die, die nog groter zijn, waar ik nog een klein beetje tegen op, op, op mag kijken. Maar als je kijkt hoeveel, hoeveel medailles zij gewonnen heeft op zoveel Spelen... Ja, daar dat, dat, dat wil ik heel graag eventjes bij stilstaan. Een paar dagen, of gisteren en eergisteren... Leon die van Morsel liep hier rond... Uh, Inge de Bruin op die rond. Ik, ik ga morgen wil ik, ga ik even afspreken met Pieter van de Hogeband. En dat ben ik me. Iedere keer ben ik me wel bewust van. Hey, ik kan leuk sporten. Er, er, en mas, maar dat zijn mensen die hebben goud, goud en nog veel meer goud, goud gewonnen. Ik vind het prachtig. Ja, maar zij zijn natuurlijk voorbeelden voor mensen. Maar dat ben jij natuurlijk ook, ge ook geweest. Ja, ja, ja maar we mogen altijd baas boven baas zijn. En uh, als ik echt kijk naar de sportprestaties... dan zijn het natuurlijk mensen die, die meer gepresteerd hebben... dan dat ik gepresteerd heb. Ik vind het trouwens merkelijk om te horen... dat zij misschien wel geen afscheid neemt van de Spelen. Nee, maar dat doet ze eigenlijk ook niet. Want ik sprak haar later nog. En toen, uh, nu is ze al een soort van combifunctie, heeft ze... Want ze is nu wel hier uh, uh, ze, nog als atleet, maar ze is ook de coach van, van, uh, van Tim Lips. En ze gaat steeds meer over naar, naar, naar, naar die uh, uh, coachingkant. En dat kan blijkbaar in deze sport. Je kunt zelf actief zijn, maar je kunt ook, ander, ook andere mensen coachen. Ze coacht een, uh, een een of andere uh, Spaanse manier die heeft heel veel geld... en haar dochter moet dan graag op, op, op, op de Spelen komen. Daarom slaapt ze ook niet in een Olympisch dorp... Maar op dat fantastische evenemententerrein ergens in een fantastische villa. Want ja, die dochter die is ook toevallig is, is wel op de Spelen gekomen, dankzij haar. Ja, dus zij, zij zal altijd verbonden blijven aan die sport en ook altijd verbonden blijven aan de Olympische Spelen. Want in deze wereld is ook de Olympische Spelen het hoogst haalbare. Ja, ja waarom. Ook niet eigenlijk. Ik bedoel, waarom ja. zou je niet coachen en atleet ook uh, tegelijk zijn als je zoveel ervaring hebt? Ja, natuurlijk, ja, Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Tuurlijk, ja. en nog even in ja. de komende kleine van en dan, en dan, uh, ja, dan gaat, ja, gaat het gewoon, gewoon, weer, gewoon weer verder hoor. Wat ja. ga je morgen doen? Ik ga morgen, uh, um, ja, ik hoop dat ik, uh, uh, ik wil eigenlijk wel even met uh, Dex Elmond uh, uh, op pad gaan. Ik uh, ben ook, ja, die soort, die, ik, was, ik was daar vandaag, want ik was vandaag uh, hebben gekeken naar de halve finale en naar de finale. En... Ja, dat was, uh, dat was jammer dat hij, hij daar niet, niet de medaille had. Maar morgen komt, komt zijn broer, broer in, in actie. Uh, ik wil graag kijken van hoe hij dat, dat gaat beleven. Ik heb nog geen ja of nee gehoord, dus ik moet het, ik moet het hem eerst nog even vragen. En ik wil ook even met Pieter van de Hogeband gaan kijken. Want Pieter van de Hogeband die geeft namelijk verslag bij Eurosport. En ik, vind wel heel, ik ben heel benieuwd naar hoe dat nou eigenlijk is voor hem. Ja, snap ik. Dankjewel. Er ben tot morgen. Graag gedaan. I you something beautiful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 Saying Say. of the joy it brings.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 De woningcorporaties zijn er niet blij mee, want zij geven in dit geval geen toestemming voor onderverhuur. Er zijn al huurders uit hun woning gezet vanwege onderverhuur tijdens de vakantie. In de gevangenis op Curaçao is een man van 36 doodgeschoten door een medevergevangene. Hoe de dader aan een wapen kon komen is onduidelijk. Het slachtoffer was veroordeeld tot 40 jaar cel voor een moord. Hij ontsnapte uit de gevangenis op Sint Maarten, werd opnieuw opgepakt en overgeplaatst naar de gevangenis op Curaçao.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 En op de Olympische Spelen is opnieuw een sporter weggestuurd vanwege een Twitterbericht. De Zwitserse voetballer Michel Morganella is uit de selectie gezet... omdat hij een racistische tweet had verstuurd over Koreanen. Dat deed hij nadat Zwitserland had verloren van Zuid-Korea. Vorige week werd een Griekse atleet weggestuurd na racistische tweets. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dus straks praten we met schutter Peter Hellebrand over zijn Olympische dag. Ja, het was ongetwijfeld een uh, dag met uh, twee kanten. Want ik krijg een staande ovatie daarover straks meer. Eerst naar het uh, Olympische zwembad. Bob van der Tak, weer wat finales en spektakel vanavond. Ik uh, verwacht het wel eigenlijk. Er staan in ieder geval uh, vier finales op het programma. 200 vrije slag mannen met een hoop toppers aan de start. 100 meter rugslag vrouwen. 100 meter rugslag, mannen die twee achter elkaar en ook nog 100 meter schoolslag, vrouwen. En dan ook nog wat halve finales natuurlijk, want anders kunnen we morgen niet verder, dat is logisch. En met zo'n halve finale gaan we nu beginnen, de 200 meter vrije slag voor vrouwen. En de vrouwen, de eerste acht, staan klaar op het startblok met onder meer Allison Smit uit Amerika. Gisteren zilver gewonnen. Op de 400 meter vrije slag. En ook de kampioenen van gisteren is er weer bij Camille Mufra uit Frankrijk. Zij start in baan 7. Want was vanmorgen niet heel snel in de series. Maar dat had wellicht te maken met uh, die gouden race van gisteren. En alle emoties die daar ongetwijfeld mee gepaard zijn gegaan. Mufra begint wel sterk in deze race. Ligt na 50 meter aan de leiding voor Smit en Popova uit Rusland. Het verschil tussen de Franse en Amerikaanse. 3100. Mufa die heeft het hele voorseizoen al indruk gemaakt. Niet alleen op die 400 meter, maar ook op deze 200 meter. Heeft de snelste seizoentijden gezwommen. Heeft sowieso heel veel gezwommen ook. Veel wedstrijden al in de benen. Je kunt je altijd afvragen of dat verstandig is. Maar zij kan het blijkbaar aan. Want gisteren dus goud. En 100 meter nog altijd aan de leiding. Twee tiende is het verschil met Smit. De Amerikaanse dus wel ietsje dichterbij gekomen. Maar dat uh, mag eigenlijk uh, geen naam hebben. We gaan uh, kijken hoe deze race zich uh, verder ontwikkelt. Uh, de Russin doet het ook nog altijd goed in baan 5 Popova. En let ook op uh, Bronte Barrett uit Australië in baan 2. Die kan ook nog aardig mee. Sterker nog, die uh, gaat nu denk ik richting de tweede derde plaats. 150 meter, het laatste keerpunt. Inderdaad, Barrett nu in de top drie. Mufa nog altijd op kop voor Smit en het verschil is wat groter geworden. En dan de laatste 50 meter. Mufa die lijkt toch een beetje stil te vallen nu daar in baan 7. Het is uh, plotseling Ellison Smit nu met een versnelling. Barrett gaat ook nog altijd goed. Popova ook bij de eerste vier. Dat is hem wel zo'n beetje de top vier. Maar wie is er als eerste bij de finish? Ik denk dat het Ellison Smit wordt. Of Barrett. Ja, toch Barrett. Inderdaad een net iets betere aantik. Smit tweede. Mufa derde, dat is dan de top drie van de eerste halve finale. En uh, de tijd van Bronte Barrett, 1-56-08. Die onthouden we dan voor de tweede halve finale van zometeen. Mindergekomen in de studio is uh, schutter Peter Hellebrand. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Je hebt je eerste onderdeel erop zitten. Je doet op de Spelen mee aan drie onderdelen. Je beste onderdeel, 10 meter luchtgeweer, heb je achter de rug. Ja, dat klopt. Ja, hoe ging het? Ja, goed. Uh, vijfde plek. Uh, met de hoogste finale score uh, die behaald is. Uh, dus ik denk, uh, kan zeker tevreden zijn. De, plek, uh, is de, de vijfde had je daarvoor voor getekend? Ja, absoluut. Ja, dat, uh, als je dat van tevoren zegt, hij de eerste keer naar de spelen toe. Uh, zeker het schieten is een. Uh, een, een ja, concentratie speelt uh, een grote rol, zeker op zo'n groot toernooi. En als je dan zegt, nou, na de eerste keer zonder ervaring nog op zo'n toernooi... Uh, meteen in de finale te komen bij de eerste acht. Daar, daar had ik al voor getekend. En dan ook nog uh, opklimmen naar een vijfde plek. En dan uh, zelfs nog uh, tegen het brons aanzetten, uh, Ja, dat is super. Ja, want je, je begon, je had een wat, wat magere start, uh, heb ik begrepen. Maar ja, ik heb er even wel. Ja. Maar dat mag je zo zelf uitleggen. Dan heb je je nog aardig hersteld. Dan heb je dus het tweede gedeelte boven, boven je uitgestegen, om het zo te zeggen. Ja, nee, dat klopt absoluut. Uh, ik begon, je uh, begint met proefschieten uh, om je verziering af te stellen. En uh, dat zat eigenlijk uh, meteen goed. En uh, ik druk op de, op de knop om, uh, om mijn wedstrijd te starten. En uh, ik begin meteen met een negen linksboven. Wat is dat? Leg even uit. het maximum uh, puntenaantal op een schijf uh, is, is een 10. Dat is het puntje in het midden. Van, uh, ja, je moet je voorstellen een halve millimeter groot op 10 uh, meter afstand. Een halve millimeter. Een halve hè? millimeter. Ja, ik het, herhaal het nog even. Dat ja. Een halve millimeter. <laughs> ja, nee, dat is echt uh, heel klein. Ja. Dus dan kun je je ook voorstellen dat je, uh, als er ergens ook maar iets uh, niet helemaal goed zit. Uh, een spierspanning uh, in een spier die er normaal niet, uh, niet zit. Hè, want je bent toch nerveus, dus dat, dat gebeurt gewoon. Uh, nou ja, het komt uit schot, dat komt dan, dan linksboven terecht in plaats van in het midden. En dan denk je van, nou ja, het zal wel de zenuw zijn geweest. Doe hoe dat hoeveel nog zit eentje. je er dan naast, als het geen negen ja, is, maar een tien? Ja, praat je over uh, misschien een millimetertje. Dat, uh, dat, zet, dat staat is, dat net, is, net, net dat, voorbij het puntje, zeg maar. Dat is linksboven? Ja, uh, ja, ja, dat is linksboven. Het klinkt alsof het helemaal uh, naast is, maar dat is dus uh, nee, dat gaat een echt millimeter ja, van het doelwit af eigenlijk. Ja, ja echt een uh, ja, kleine afstand. Ja, dan stel je, je versiering een klein beetje bij, omdat je denkt van, nou, ik zal het zelf wel geweest zijn. En dan ja schiet je nog een negen, op de, bijna op dezelfde plek. Net iets met wat je nog uh, ja, bijgeklikt hebt, zoals wij dat dan uh, noemen. En, uh, ja, dan ben je twee punten kwijt uh, op, uh, op, op de eerste twee schoten al. En het derde schot een 10. vierde schot weer een 9. Nou, dan denk je, op dat moment dacht ik, van, nou ik kan naar huis toe. De marges zijn zo klein. Ja, is, uh, je moet je voorstellen over het algemeen. Uh, van de, het zijn zestig schoten, dus je kunt 600 punten halen. Uh, en je hebt er, uh, net als vandaag ook, ik had er 596 uiteindelijk. Uh, en die heb je normaal gesproken ook nodig. Dus dat weet je gewoon. Dus als je er al drie kwijt bent op de eerste vijf schoten. en je moet er nog 55, nou dan, uh, ja, dan hou je hart maar vast. Je hebt er maar vier niet in de tien geschoten. Ja, klopt. En dan word je vijfde? Ja, ja, uiteindelijk. Uh, dus ik ging met 596 punten zeg maar, naar de finale toe. Okay. Uh, dan doe je vervolgens nog eens een keer op commando uh, uh, zeg maar nog eens 10 schoten. Alleen die worden dan nauwkeuriger gewaardeerd. Uh, je, ga, je kunt zeg maar als je tien, uh, het puntje aankrast, uh, heb je 10,0. Uh, zit hij echt helemaal exact in het midden, heb je 10,9. Dat is het maximum, uh, zeg maar. Dus okay. zo wordt het ook gewondeerd. En, de, gewone, en de, de voorronde doen ze alleen 10 of 9. Ja, en nog even terug naar die, uh, die, uh, die fouten tussen aanhalingstekens die je hebt gemaakt. Je zegt van, ja, het, je gaat ervan uit dat het aan jezelf ligt... dus je gaat die wat versier bijstellen, dat helpt ja. dan niet... Je zei het op een manier alsof het leek dat het niet aan jezelf lag. Ben je er inmiddels achter waar het dan wel aan lag? Nee, waar het geen flauw idee. Nee, dat is echt iets. Uh, uh, dat merk je ook alleen, maar ik heb het nog wel eens vaker gehad. Maar dat is echt. Uh, uh, dat kun je zo ook niet zien zonder. Ja, hulpmiddelen uh, kun je dat niet analyseren. Dus dat is onmogelijk in een wedstrijd. Mijn Echt? trainer stond achter me uh, met een flinke vergroting op zijn camera... Uh, zodat hij mijn bewegingen goed kon waarnemen. Uh, en die zag het ook niet. Uh, hij zegt, uh, het schot ging goed weg. Uh, je stond rustig. Dus dat heeft gewoon iets te maken met, uh, ja, wat ik zeg, ergens een spierspanning... waardoor je net even iets anders kijkt uh, door je rechtmiddelen heen. Uh, en dat maakt dan net die fractie uh, uh, verschil uit. Ja, dan sta je op achterstand. Maar als het zo ontzettend draait om, om concentratie en rust... Um, hoe kan je dat herwinnen als je zo'n valse start maakt als je, als, je, als je drie schoten in de negen doet? Ja, dat is het, dat is het moeilijke. Uh, maar dat, hoe, kun, je, kun je uitleggen hoe dat dan gaat? Ja, ja ik, kan, ik kan vertellen hoe het vandaag gegaan is. Uh, uh, na, even kijken naar die derde negen inderdaad, uh, haalde mijn trainer met de baan af. Uh, die, die, uh, die maakte zo'n gebaar van, uh, kom maar eens deze kant op, want uh, eigenlijk mag je niet, je mag niet coachen onderling. Dus dat, dat zie je al een beetje aan zijn gezicht van, uh, nou uh, kom maar eens hier, ik wil wat vertellen. Hoe deed hij dat dan? Ja, dat uh, wordt eens een keer zo met het hoofd zo geknikt van, uh, ah, ja. <laughs> niemand heeft het gezien, ja. maar uh, kom deze kant maar op. En uh, nee, dan ga je er naartoe en dan zegt hij van ja, ik zie het ook niet, uh, je techniek zit goed. Ik had op dat moment dus mijn vizier weer een beetje bijgesteld. Uh, hij zegt, ga maar de baan op, neem heel even rust, zegt hij, zodat je uh, even je, je hele houding van, uh, van, van nul af aan uh, weer overnieuw opbouwt. Uh, en ga gewoon verder. En dan uh, zien we hem wel. Hij zegt, maar ik kan me niet anders voorstellen als dat het je uh, na beter gaat. En ja. dat was ik zo. Wel raar, je mag niet gecoacht worden, maar je mag dus wel de baan aflopen en vervolgens met je coach praten. Ja, klopt. Je mag dus. Uh, de coach mag zeg maar, uh, die staat echt achter de baan en die mag geen aanwijzingen geven. Uh, maar uh, als ik zeg maar, de banen afga, dan meld ik me bij een baancommandant En dan zeg ik van ik wil met mijn coach gaan praten en dan mag het wel. Ja, dat is een ja. beetje raar. Maar ja. de, goed, je bent bij je coach geweest, en dan gaat het in de finale gaat het, uh, dus uh, een stuk beter. Ja. Want je hebt een staande ovatie uh, gekregen, begreep ik. Je hebt ja, het stadion klopt. op zijn kop gezet. Want je hebt iets gedaan dat nog nooit eerder is gebeurd op de Olympische Spelen. Vertel eens even. Ja, dat begreep ik ook. Ja, dat, uh... Maar dat wist je zelf ook nog niet? Nee, dat wist ik, ja, nee ik hoorde het straks ook van de, van de pers. Uh, die, uh, het schijnt omgeroepen te zijn in de hal. Maar ja, je bent zo gefocust op dat moment dat je het niet meer uh, nee, ik geloof Nee, uh, ik weet niet wat het was. Ik denk het zesde, zevende schot. Uh, schoot ik een 10,9, dus echt het, uh, het, uh, de, het perfecte, de perfecte 10, zeg maar, helemaal in het midden op de schijf. En dat schijnt nog nooit voortgekomen te zijn uh, in de finale van de Olympische Spelen. Ja. Dus uh, inderdaad, de hele hal uh, ging echt uit zijn dak. Uh, maakt niet uit welk land, iedereen uh, was aan het schreeuwen en aan het juichen, ja. ja. Hoeveel mensen zitten er dan trouwens? Ja, dat zijn er wel een paar duizend, denk ik. Ja, een behoorlijk niet? grote hal. Heb ja. je ooit voor zoveel mensen moeten, moeten schieten? Nee, nee, dat was de eerste keer, ja. Is het ook anders dan? Het is natuurlijk stilte, moet het natuurlijk zijn. Ik kan me voorstellen dat je altijd wel iets hoort. Ja, nou, stilte hoeft niet direct. Ik, uh, ik schiet ook in Duitsland-Bundesliga. Daar staan ze met ratels achter je uh, te joelen. Dus dat, uh, dat valt wel mee. Over heb, het heb algemeen je... is dat wel de perceptie, hoor. Dat de mensen denken van, nou, het moet stil zijn. Heb maar... je iets op je oren, of niet? Uh, ja, ja, uiteraard. schermers. Niet zozeer voor het schot. Uh, ja, is ook wel... <laughs> dat is natuurlijk ook wel een voordeel, maar uh, voor, uh, in dit geval vooral om je een beetje af te sluiten van het publiek. Toch wel. Want, ja. want uh, er zijn heel veel uh, schutters tegelijk bezig, hè? Op zo'n rij. Ja, ik denk nou met de Spelen zijn het er relatief weinig ten opzichte van een World Cup of zo. Maar dat zullen er ik denk, tegen de 50 zijn geweest. Die zijn tegelijk bezig met, uh, met schieten? Ja, ja. Ze staan echt naast elkaar. Wat is er eigenlijk zo leuk aan? Ja, wat is er zo leuk aan? Um, elke keer uh, uh, ja, de, optimale, de optimale schot uh, uh, gedaan te krijgen. Dat wil ik nog niet zeggen in scoren, want dat, dat lukt in, uh, inmiddels wel vaak. Um, maar vooral in uh, de manier waarop je het doet. Hè. De perfecte lichaamsbeheersing uh, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, zoals gezegd, je schiet op 10 meter op een puntje van een halve millimeter. Dus je kunt je voorstellen dat die, die beweging... die is bijna met het oog al niet meer waar te nemen, uh, zo klein is die. Nou, als je dat voor elkaar krijgt met een wapen van 5,5 kilo... Uh, en dat dan ook nog op een manier doet uh, dat je zegt van ja, uh, zo, is, uh, zo moet die beweging zijn. Ja, dat geeft een kick. Dat heb je al ervaren ook al, al een paar keer. Dat het ideale schot was dat vanmiddag zo. Het kan ook toeval zijn geweest namelijk, maar... Nee, nee, nee. Die, uh, die 10,9, dat was echt zo'n schot. Dat ging gewoon perfect weg. Dat was ideaal. Ja. ja. En dan voel je dat meteen als je afdrukt? Ja. Ja, je merkt het meteen. Je ziet ook uh, dat wapen springt out, uh, natuurlijk een klein beetje op... En daar zie je al aan, als hij mooi recht omhoog springt... en hij valt dan weer terug op de plaats waar je eigenlijk gericht hebt... dan weet je al, dat schot is in ieder geval goed. En waar hij dan uitkomt, als het dan een 10,9 is of een, een 10,7... ja goed, zo nauwkeurig kun je zelf ook niet meer waarnemen. Maar je weet in ieder geval dat hij dat ja, behoorlijk in het midden zit. Ja, maar als je dat ideale schot al een paar keer hebt gehad... wat voor een frustrerende sport ben je dan aan het doen? <lacht> Want dat is toch zo, als je van de 100 schoten er, laat maar zeggen, de ideale... nou, hoeveel zijn er dan ideaal, laat maar zeggen? Ja, misschien uh, een stuk of tien. En dan heb je dus 90 keer een frustratieschot. <laughs> nou, je gefrustreerd ook niet. Maar. Uh... Beetje gefrustreerd? Beetje gefrustreerd, ja. Want je weet dat het beter kan, dat bedoel ik. Ja, nee, dat klopt. Ja, ah. absoluut. En, maar dat is natuurlijk het uh, ook voor mij nog op dit niveau. Hè, iedereen zegt van, nou ja, je schiet al het uh, zo'n beetje tegen het maximum aan. Veel meer kun je niet behalen. Maar dat is dus voor mij nu nog de drive om te zeggen van... nou, ik wil zoveel mogelijk van die perfecte schoten doen. Zodat ik hm. zelf ook het gevoel heb van, het is geen geluk geweest. Het is hm. echt, hm. Uh, ja, echt kunnen. Ja. We moeten naar het... Uh... Dus we hebben even kort nog, wat, wat ga je nog doen? Of onderdeel, of wanneer is dat uh, vrijdag uh, eerst nog de, liggend, klein weer op 50 meter. En uh, volgende week maandag drie houdingen. Dus dat is liggend staand en knielend ook op 50 meter. Nou, hartstikke leuk dat je er was. Succes. Graag gedaan. Ja, inderdaad, we gaan naar het uh, Aquatic Center. Bob van der Tak, uh, want uh, finale 200 meter vrij bij de mannen komt eraan. Uh, maar er was ook nog een halve finale net 200 meter vrij bij de vrouwen, ja klopt, daar kom ik uh, zo op terug. Want die finale die staat al op het punt van beginnen een finale zonder Sebastiaan Verschuren. Die werd uitgeschakeld in de halve finale. Maar toch spreekt een van de finalisten Nederlands. Een klein beetje althans, dat is Robbie Renwick. Die heeft een Nederlandse moeder namelijk, een Schotse vader. En vandaar dat hij voor Groot-Brittannië uitkomt. Maar het is de vraag of hij echt een rol van betekenis kan spelen. Want in deze race toch wel vijf kanonnen uit het mannenzwemmen. Bijvoorbeeld Ryan Lochty en Yannick Anjel die elkaar gisteravond al tegenkwamen in die finale van de estafette. En toen was het Anjel die op de laatste meters Lochty voorbij zwom. En zo snoepte Frankrijk, Amerika het goud af. Lochty zal getergd zijn dus. Anjel zal vertrouwen hebben. Verder Sun Yang in de finale. Hij was de snelste in de halve finale. En de Chinees heeft al goud op zak. Want hij won de 400 meter vrije slag. De nummer 2 van dat onderdeel is er ook. Een andere Aziat, Taiwan Park. En dan is er ook nog de houder van het wereldrecord. Het kan niet op Paul Biederman. Maar dat was wel een wereldrecord met zo'n snel pak op het WK in 2009. Gezwommen Biederman zal uit zijn op revanche na het debakel op de 400 meter vrij. Want toen sneuvelde die in de serie. Robby, Robby, Robby schuilt hier door het zwemstadion. Ter aanmoediging van de Brit van Roby Renwick... Zwemmend in baan 1 met zijn rode badmuts. Daar staat hij klaar op het startblok. Net als de andere mannen natuurlijk. De juryleden kijken of het allemaal goed is. En dan deze finale. Een geweldige line-up. En reken maar dat dit een spannende race wordt. Nu dan de start van de race. Iedereen klaar. En daar zijn ze het water in gegaan voor deze 200 meter vrije slag. Verder ook nog Danila Isotov en Thomas Fraser-Holmes. Dat zijn ze dan echt allemaal. De eerste 50 meter. Een uh, goede start van Anjel in baan 5. Die uh, als beste weg lijkt. Ook uh, de Australier gaat goed in baan 8. Maar het is toch Anjel die de voorsprong te pakken heeft bij het eerste keerpunt. Inderdaad. 1 tiende. Het verschil met Fraser Holmes. Locht hij op de derde plaats. Op 1700ste. De verschillen zijn nog klein natuurlijk. Zo in het begin van de race. Maar de verschillen moeten straks in het tweede deel gemaakt gaan worden. Anjel, ...is nog steeds voortvarend aan de gang. Hetzelfde geldt trouwens voor Park nu in baan 3. De Koreaan die komt behoorlijk opzetten in de tweede baan. Locht hij daartussen in? Nu de... de tweede keerpunt, 100 meter dus. Anjel nu met de voorsprong voor Park en Lochtie. En waar blijft dan Paul Biederman? Die start altijd vrij rustig zodat hij veel over heeft in het tweede deel van de race. Dat zal ook nu zijn strijdplan zijn. Maar hij ligt er toch wel behoorlijk achter hoor. Achter Anjel. Ik vraag me af of Biederman echt nog mee gaat doen om de prijzen. Daar ziet het voorlopig niet naar uit. Anjel aan de leiding. Nog altijd. Ook na 150 meter. 6300 honderdste. Het verschil met Lochti. Park op 72 honderdste. En ook de Chinees komt er niet aan. Maar die is natuurlijk meer van de lange afstanden. Sun Yang. Die gaan we nog zien op de 1500 meter. Maar het gaat weer goud worden. Voor Frankrijk weer Yannick Anjel. Hij gaat Ryan Lochti weer kloppen en hij doet dat met grote voorsprong. Dat is toch opmerkelijk. Zijn tweede gouden medaille gisteren de estafette. Nu individueel goud voor Yannick Anjel. Wat een succes voor deze zwemmer uit Nice. Een ploeggenoot van Camille Muffat. Die gisteren ook al het goud pakte. Daar wordt goed werk geleverd. Daar in het diepe zuiden van Frankrijk. Dat is duidelijk. Anjel doet het in 1.43.14. Een goede tijd is dat. Een prima tijd. Park en Soen worden uiteindelijk gedeeld. Tweede in 1.44.93. We krijgen dus twee zilveren medailles. En geen brons. Dat is ook wel eens aardig. Dat is weer eens wat anders. En de rest valt dus buiten het podium. Angel, Park en Soen. Dat zijn de drie mannen die we straks gaan terugzien op het podium. Lochti wordt vierde. Biederman vijfde. Renwick zesde. Isotov. En daartussen dan nog Fraser Holmes op de zevende plaats. Maar wat een race van deze Yannick Anjel. Ja, jaren hebben we het gehoord. Dat is echt een uh, groot talent. En nu komt het er ineens helemaal uit op deze Olympische Spelen. Ja, dan was er ook nog die... Uh... Oh ja, de, de muziek werd al gestart. Ik wilde nog heel even die halve finale doen, als dat goed is. Die van die... Uh... 200 meter vrije slag vrouwen. De eerste hier had u meegekregen. De tweede nog niet. Die werd gewonnen door Federica Pellegrini. De regerend uh, Europees wereld- en olympisch kampioen op dat nummer. Maar niet in een heel snelle tijd. Want het was pas de vierde tijd overal voor Pellegrini. Maar wel door naar de finale. Snelste tijd gestrommen. Verrassend door Bronte Barrett uit Australië. Zij gaat dus als snelste door. Allison Smith tweede, Mufat derde. Pellegrini dus vierde. En ook door naar de finale. Veronica Popova. Caitlin McClatchy uit Groot-Brittannië. Haar vriend gaan we straks ook nog in actie zien. Dat is namelijk Liam Tencock. Hij zwemt de finale van de 100 meter rugslag. McClatchy morgen dus in de finale. Net als Kylie Palmer en Melissa Franklin. En ook dat belooft weer een prachtige race te worden. Net zoals deze race over 200 meter vrije slag bij de mannen. Gewonnen dus door Yannick Angiel uit Frankrijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder. See Green die gaat plaatsmaken voor Bob van der Tak. Want de vrouwen gaan beginnen aan de finale van de 100-meter rugslag. Ja, wie wordt de opvolger van Nathalie Cocklin? Dat is de vraag. Cocklin, de Amerikaanse goud in 2004 en 2008, maar kan haar titel hier niet verdedigen omdat ze derde werd bij de Amerikaanse trials en zich dus niet plaatste op dit nummer. En uh, wie wordt dan haar opvolgster? De meest voor de hand liggende naam is Emily Seaboom. Die zwom namelijk heel snel in de halve finale als enige onder de 59 seconden. En in de series uh, was ze zelfs nog sneller dan in de halve finale. Toen zat ze zelfs maar 1100 ste boven het wereldrecord. Dat belooft dus misschien, sneuvelt er nu wel weer een wereldrecord Seaboom. In baan 4 makkelijk te herkennen aan die gele badmuts zoals alle Australiërs. En van wie heeft ze concurrentie? Natuurlijk van Melissa Franklin en van Zhao Ying uit China. Die vorig jaar wereldkampioen werd in eigen huis in Shanghai. Sibom doet het goed op de eerste meters. Net als Anastasia Sueva uit Rusland in baan 2. Het eerste keerpunt, het enige keerpunt. Sibom aan de leiding op 2500 honderdste gevolgd door Sueva en Franklin. En nu de tweede 50 meter. Het publiek gaat uit zijn dak voor Gemma Spofford uit Groot-Brittannië in baan 7, maar ik denk niet dat die erbij komt... maar Seaboom kan toch niet echt afstand nemen hoor, van de concurrentie. Zo hard gezwommen in de series en in de halve finale. En gaat het nu dan fout? Wordt het Melissa Franklin? Wordt het Melissa Franklin? Ze liggen naast elkaar. En het wordt Melissa Franklin. Het wordt Melissa Franklin. Seaboom redt het niet, maakt het dan op het moment supreme niet waar. Zilver voor haar, dat wel, maar toch een teleurstelling gezien die snelle tijden eerder. En het brons is dan voor Aya Terakawa uit Japan. En Melissa Franklin, het grote zwemtalent van Amerika, die pakt hier haar eerste gouden medaille op de Olympische Spelen. 58-33, de winnende tijd. Dat is langzamer om even dat aan te geven dan Seaboom uh, zwom in de series. Maar ja, je moet op het goede moment hard zwemmen. Zo is het, dat heeft Seaboom niet gedaan. Ze wint wel zilver. Maar het zal toch, denk ik, voor haar een kleine teleurstelling zijn. Na de eerdere snelle tijden die ze hier zwom. I'm in the move alone. I'm in the move, I'm move. Baby, I'm in the move alone. I said, night time is the right time to be with the one you love know where night come baby god know you so far away i'm in the mood i'm in the mood i'm in the mood for love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 En dan meneer mood voor love we zijn uh, zo terug naar 9. Zeg het maar als hij loopt. Ja, loopt. Toen vond ik goedemiddag. Goeiedag. Goedendag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik wou graag het volgende zeggen. Heeft u iets op uw leven? Je mist de Nederlandstalige muziek. Of iets heel anders? Die fruitvliegen, daar word je dus helemaal lijpje op van in Nederland. hè? Wel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. Ik wou niet klagen, ik wou alleen wat vragen. Niet naar... klagen, Sorry. maar vragen. Mag ook, mag ook. Ga je gang. In gesprek met Van het Hek. Hé hey Tom, lees het Ja. 0800-1101. Hoi, daar ben ik weer man. Ja. Hallo, hoi.